betekenis van, uh, van de nachtwacht. In, niet in de 17e ja. eeuw, maar ja. in onze ja, beschaving. Gary, we moeten er een eind aan maken. We kunnen dit hele kunsthistorische oh, exposé niet afmaken, nou, helaas. Had... Ja, ja. Dank je wel. <laughs> Morgen zit hier Max van Wezel. Maar, ah. Dit is Radio 1. Middernacht. Het is donderdag 10 februari. Marjan Koekoek met het NOS-journaal.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 Hij verloor in Rotterdam in twee sets van de Cypriot Marcos Bagdatis. Rotterdam is met Murray na David Ferrer opnieuw een publiekstrekker kwijt. Het Nederlands voetbalelftal heeft de oefeninterland tegen Oostenrijk met 3-1 gewonnen. De ruststand in Eindhoven was 1-0. Naar rust liep Nederland uit naar 3-0. Daarna maakte Arnotowicz het enige doelpunt voor Oostenrijk. Het weer blijft vannacht droog bij tussen de 1 en 5 graden. Morgen bewolkt en smiddags vanuit het westen regen... en ongeveer 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span.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 Razend populair. Als een magneet werden de dames naar Amsterdam getrokken. En dat geldt eigenlijk nu nog, want komende zaterdag opent de nieuwste editie van de huishoudbeurs in de Rij in Amsterdam. Goeienacht, welkom in Casa Luna. Mijn gast van vannacht, historicus Els Kloek... was vorig jaar genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs... voor haar boek Vrouw des Huizes. Een cultuurgeschiedenis van de Hollandse huisvrouw. En op onze site, casaluna.ncrv.nl, kunt u een filmpje zien over deze nominatie. En als u nou denkt, ja, ik wil het graag horen... dat gesprek met Els Kloek, maar het wordt wel wat laat... dan kunt u ons gesprek ook uh, nog eens terugluisteren... of downloaden via diezelfde site. casaluna.ncrv.nl. Ook is Els Kloek, hoofdredacteur van het vrouwenlexicon van het Huygens Instituut voor de Nederlandse Geschiedenis, dat onlangs online werd gezet. En dat de levensverhalen vertelt van duizend opmerkelijke Nederlandse vrouwen die geboren zijn voor 1850. Als goedenacht, van harte welkom. Heb jij je kaartjes al in huis van de huis Beurs? Um, nee, ik ben er een paar keer geweest en ik denk dat nu eens een jaartje overslaat.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 ja, een soort blokker en HEMA in het groot vind ik het. Ja, dat viel me vooral op. Dus je hebt niks geleerd? Nee, ik heb eigenlijk helemaal niks geleerd. Je geen nieuwe bijzondere machines leren kennen. Nee, nee, nee, nee, nee. En wat me ook heel erg opviel, dat, dat, dat het heel erg ging om uh, lichamelijk welzijn van uh, alle klanten die daar rondliepen. Veel dus, scrubproducten. Ja, ja, ja, ja, ja, of uh, hoe je tattoos kan zetten en weet ik wat alles.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 Ja, maar goed, ze heeft dus dat succes van het boek ook net uh, gemist. Nee, maar ze heeft je natuurlijk wel uh, zien groeien als historicus. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Maar ze heeft dat de waardering ik genomineerd was voor... Oh, dat had ze zo Ja, dat was wrong. natuurlijk prachtig. Dat ja. je weet...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 de eerste stappen aan het zetten om dan een lemmaatje over Tante Leen... Uh, ja, ja, ja. Er ja, ja. is zulke dingen, dat is dan toch ook wel weer leuk. Maar het is heel anders. Want heel jullie anders hebben een, een eigenzinnige keuze nu ook alweer gemaakt... in dit vrouwenlexicon je hebt het over die danseresjes. Ik kom kermisartiesten tegen, en ja. ik kom uh, schrijvers tegen. Uh, die veggers. en uh, noem maar op, het zijn hele verschillende soorten vrouwen. Het zijn niet per definitie de invloedrijke vrouwen die je beschrijft. Nee, nee, nee.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 Je moet echt een geweldig vak hebben. Als er ja. al die puzzelstukjes dan ineens samenvallen. Ja, dat is ontzettend leuk. Zoals bij dat huwelijk en nu weer bij, hè, ja. bij deze geleerde dame ja. die Moena. Ja, het ging niet altijd zo mooi hoor. Maar heel vaak als je maar een beetje uh, probeert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 uh, uh, heel mooi uh, vrouwelijk lied. Van, een, een lied van een sterke vrouw. Is dat ook de reden dat je het hebt meegenomen? Of ja, uh, is er ja, ja. een andere reden? Ja, dat draait af en toe. Dat krijg je altijd weer even, uh, daar krijg je energie van. Dat ja. heb je de afgelopen vijf jaar vaker gedraaid. Ja, ja, ja, ja, begrijp ja, ja, ja, dat heb ik wel vaker gedraaid. ja, Gloria Gator.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 Vaders of steden waarin men woonde. Dat mocht dan niet. Dus dat haalden we er allemaal uit? Er mocht, uh, mochten geen waardeoordelen in zitten. Dus uh, geen geklaag over dat uh, vrouwen vroeger minder kansen hadden, want dan zou het enorm uh, redundant heet het dan, ja. zijn geworden. Een dus beetje zuurder, ja, misschien ook zeurderig wel. Ja, en ja. Ook, uh, ook, ja, dan krijg je al door hetzelfde. Uh, en uh, nou ja, dan, zo hadden we het nog wel. We, we hadden bijvoorbeeld ook het principe dat iedere alinea moest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 Ja, mannen en vrouwen werkten denk ik ook heel veel samen. Mm -hmm. En je beschrijft ook hoe buitenlanders schrokken... Hè, van, van uh, soms wat al te bazige vrouwen in huis. Ja, hey, dat is ja, echt uh, een eeuwenoude traditie... dat ze daar de draak mee steken of echt uh, ja, enorm verbaasd over zijn. Zou de buitenlanders ja. nu nog steeds schrikken... van uh, de bazige huisvrouw in Nederland, ja. denk je? Ja? ja, volgens mij wel. En waarom dan nu nog? Nou, nu van die stoerheid dat, uh, dat vrouwen... Uh, ja de, helemaal niet nodig vinden dat de deur voor hen open wordt gehouden. En nou, dat is wel grappig. Een vriend van mij die komt uit Armenië... en die ja. woont al jaren hier. En die, uh, die zegt, ja het zijn enorme aardige vrouwen allemaal... maar ze lopen niet op hoge hakken. Nee. Ze verzorgen zich niet goed. Ze komen op laarzen ja. binnen. Ik bedoel, ze dragen dagenlang dezelfde spijkerbroek. In Armenië zou dat ondenkbaar zijn geweest. Dan ga je op hoge hakken ja. naar je werk met een leuke ja. minirok aan. Ja. En hier is het gewoon, uh, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg.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 Maar dat is een van de mooiste tekeningen van Rembrandt. Die heeft een paar hele prachtige tekeningen van haar gemaakt... terwijl ze dus aan de wurgpaal hangt. Oh, is dat Elsje ook in het vrouwenlexicon? Ja, ja, ja Elsje Christiaans. Ja. Geweldig. Nou, Elsje Christiaans, Christiaans krijgt dan een ereplaatsje op ja, de tentoonstelling. Krijgt een ereplaats op dus tentoonstelling. zodra de verbouwing uh, voorbij <laughs> ja. is, uh, eis jij je plekje op, denk ik. Hè? Ja, Toch? ik zal het ja, proberen. Ja, precies. <laughs> hey, het was fijn dat je er was zelfs dat je wilde komen vertellen over het vrouwenlexicon. Als u nou denkt, nou ik, denk, ik vind leuk. het interessant om daar eens in rond te brengen... Neusen, dan kunt u terecht op onze site, kazaluna.ncrv.nl. Daar vindt u alle informatie ook over het vrouwenlexicon. En daar kunt u ook dit gesprek nog eens terugluisteren of downloaden. Kazaluna.ncrv.nl. Wat heb je nu onder handen trouwens, naast het biografisch portaal? Uh, ik moet een stuk voor opzij gaan schrijven. Over? De psychologie van uh, de, uh, het opruimen. Psycho, daar kan ik veel van leren. Ik wens je heel veel plezier, want volgens mij is geschiedenis een geweldig vak. Dat heb ik ook uit dit gesprek over gehouden. Dankjewel nogmaals, Els. Ja, ja uh, vrouwen en uh, vrouwen die, die een boeiend leven hebben gehad... die zijn samengebracht in dat uh, lexicon. Maar wie is nou de vrouw die u het meest geïnspireerd heeft? Dat kan natuurlijk uw moeder zijn, of uw vrouw, of uw zus. Maar dat kan ook die ene zangeres zijn, of die schrijft, of die actrice, of die politica... Wie is voor u de meest inspirerende vrouw die u kent? Over die vrouw ga ik straks met u verder praten, straks na één uur. U kunt ons nu al bellen op 0800-1121, 0800-1121. En uw mail welkom op casaluna.com. Casaluna.ncrw.nl. En ook muzikaal uh, staat het uh, tweede uur van Casa uh, vanavond in het teken van inspirerende vrouwen. Wat te denken van Rutja Kot, die in uh, Billy Holiday een grote inspiratiebron ziet. En ja, je hebt ook natuurlijk Louis Neefs, die heeft zich laten inspireren door Martine Bijl. Inspirerende vrouwen. Mooie verhalen, mooie liedjes straks na uur. Uh, je bent de NCRV op Radio 1. Nu is veel plezier bij Radio Bergrijk En wat ons betreft graag tot straks na één uur.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 En de gitaren, ja. Ja, oké. Okay. Radio Bergijk. Lopen we? Ja. Ja, zijn we erin? Het radiostation voor Bergeik. Nou, je snel, we gaan beginnen zo. je we moeten erin. Tadje, we, we okay. de knoppen. Uh, dames en heren, hartelijk welkom. Radio Bergeik. Uh, u heeft misschien uh, wat uh, achtergrondgeluiden gehoord. We hebben namelijk hier de studio helemaal volgebouwd.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 Dat, dat ze zo direct hier komen naar ons nederige Radio Bergijk om uh, dat optreden te doen. Met, met, met dus een enorm orkest dus. Een twaalfkoppig orkest. Ach, dat ze eens hebben. Oh, ik hoor het toe, ja, ik hoor het oh, ja, Kom komen ze binnen. Kom ze binnen? Benen? Ja. ja. ja. ja. ja. ja. heel ah, goed. Ja. Hallo. Richard Mulder. Hallo. Hallo. Richard Mulder. Hallo. Hallo. Ja, zo, ja. nou jongens, hier ja, ik gaan zitten. jullie zitten. Nou, ja. De band uh, komt er ook aan. De band. De band, uh, uh. De band zit in de broek. Pardon? Uh, het <lacht> is noordelijke humor. Ja. Ben, het zit in de boek. humor, ja. Die komen er zo nog Nee, binnen. die hebben we afgegeven aan de, de, de man van de techniek, zeg maar. Ja, die, die, die, die zitten is. nou uh, mee, te, mee te klopen. Uh, niet, niet van die boeren. Oh, nou, Oh, wacht even. Oh, wacht heb, heb wat heb je een Een band. Oh, wij dachten. Een band. Ach, dat is Deze. een. Oh. Dat is een.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 Of ik maar roken. Sorry? Of ik maar roken. Of hij mag roken. Oh, oh, oh, oh. Ja, ja, hij ja, zit ja, met tuurlijk. een sigaret. Ja hoor, tuurlijk. dat mag. ik ah, lekker op. Oké. Okay. Nou, het, was een enorm, het is allereerst een heel erg uh, hartelijk welkom bij Radio Berg uh, uh, Allereerst even, waar komen jullie vandaan? nou, uh, well, Lucas, zeg jij maar. Uh, uh. Ogenzaand. Dat is aan het Noorden. Uh, Groningen. En Groningen, dat ligt? ligt. Dat, is, dat is helemaal in het Noorden van Nederland. Ja, daar hebben we heel lang moeten rijden uh, hier naartoe. Oh. We zijn vanmorgen we zijn om acht uur weggegaan en we hebben Stabors een broodje gegeten. Ja. En toen zijn we doorgereden en we waren hier nou ja, rond een uur of elf. Met en toen hebben we hebben hier uh, een beetje rondgereden uh, in de omgeving. Het is prachtig trouwens hier de omgeving. Ja. Uh, jullie belden ons op en toen zeiden jullie ja we gaan met een nummer uh, de, de, de hitparade veroveren. Want we willen, want we willen en wat willen jullie?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 Geen met een intro, hè? Dus, uh... Oh ja. Zeg, prachtig. Nu al. Dat dus je zegt Spaans Spaans instrument wat je hoort? Ja, ja. Die ander was gemeen, Hart en slecht voor jou. Maar geloof me als ik zeg dat ik van je hou.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 een beetje jammer het stukje. Kan het laatste nog hoog of niet? Nee, dat kan. Nou, misschien wel. Dat is altijd zo, hoor. Dat stukje, vergeet je maar. Je kan dat laatste stukje over? Ja, maar dat is een toontje hoger. Ik zet er met een verkeer in. Maar Tijtje gaat even proberen. Om het hoger te zeggen. dat vinden wij altijd een beetje moeilijk. Ja, stap maar even ook bij. Nou weet je niet meer waar je bent. Doe ik, doe ik doe. Hij pakt het toch leuk op.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 Via het uitzendbureau, hè? Uitzendbureau, ja, ik, ik heb heel veel beantjes gehad, meestal uh, wat ik vrij snel weer ontslagen. <laughs> maar uh, oh, ja, ja, ja, yeah. ja, dat gebeurt iedereen wel eens. Ja, ja. Maar jullie zijn echt hele goede jongens. Ja, uh, nou, we, we wensen jullie natuurlijk inderdaad ongelooflijk veel succes hiermee. Nu moet je nu moet even stil zijn, jongens, nee, want uh, Tom oh, gaat... Sorry, yeah. ja. Nu even stil zijn, jongens. We zijn even met de uitzending. Jullie zijn, Jou, zijn goede jongens, maar nu moet je stil zijn. Ja. U heeft het gehoord, dames en heren. So, nou, stil. Um, sorry. Oh, sorry, ja, yeah, sorry, sorry. Je hebt het gehoord, dat waren Richard en Lucas Mulders. lieve, lieveling. Uh, like Laat me hier lieveling. Met een nummer. <mulgeling> Hoe heet het nummer eigenlijk? Lieveling. Nummer lievelings. lieve. lieve. Ik zit uh, nu al de hele tijd in mijn kop even still, te zitten. Ja, even stil. We steken er ik... nog eentje over. <momentie even, hoor. toldsel> ja, maar. <mulny> ja. Ja, eh. Ja. Uh,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 Ja, en uh, dan kunnen we misschien nu nog even een klein stukje van het nummer draaien. Zodat u het uh, lekker in uw hoofd uh, blijft uh, horen zingen. T Tijdje kun je die band uh, weer even starten. Oh, oh jee. Uh, uh, Tijdje, wat is er wat gebeurd? Ach, nee, toch? Helemaal. Wat is er? Tijdje. Oh, ja. Hoe krijg je dat nou voor elkaar, man? het wat? Godverdomme, moet je die wolk zien die uit dat apparaat komt? Dat is een wolkband. Dat is wel de enige band die het heeft. Wat jullie zitten in? Zetje, maar Nou is het genoeg geweest. Godverdomme, schrapje helemaal in elkaar. Dit zijn alle goede jongens. En ik doe dat voor een arme moeder. maar van Lieshout, godverdomme. Klootzak. Dit zijn onze goede jongens. Die bedoel voor een moeder. En een mag Die band is niet te gebruiken. Klootzak. De, uh, zo, is hij is echt, ja, kapot? Ja, ja, maar, is ja, echt ja, kapot? Jullie hebben toch zeker wel een kopietje nog ervan, hè? Nee, nee dit, dit, is dit is de enige band die we hebben. Um, nee, maar een grapje, of niet? Nee, ja, ja, dat is een grapje, een schijntje. Uh, uh, nee, ik gom meer, Richard. Ja, maar hebben dat? Uh, is, nee, jongens, kijk hier, dit is hem over. Zo. Een, een, een wollige band. Gesmolten. Nou, dat is niet zo. Moeten we weer een nieuw liedje opnemen?